En het aantal koperdiefstallen op het spoor is in jaren niet zo laag geweest. In 2019 waren er 65 meldingen van koperdiefstal. In 2011 waren dat er nog ruim 500. Volgens ProRail komt dat door verschillende maatregelen. Zo wordt koper steeds vaker vervangen door ander materiaal. en Ook bewaken medewerkers het spoor door onder een camouflage net uit te kijken naar koperdieven koperdiefstal kan tot grote problemen leiden op het spoor. Een gestolen of vernielde kabel van een paar meter kan meerdere spoorwegovergangen platleggen. En het weer het is bewolkt met later in de ochtend en vanmiddag kans op regen. Het wordt 8 tot 12 graden. Morgen wordt onstuimig met regen en veel wind. En een zeestorm met windstoten van 90 tot soms 130 kilometer per uur. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 That the night is gone.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 think of you. Thank you. Don't you see?